De ochtenden. En het is nu echt half elf geworden. De meivakantie duurt dit jaar voor veel scholieren maar liefst twee weken. Veel gezinnen gaan er dus even tussenuit. Maar wist u dat er ook nog steeds stadse bleekneusjes naar Zeeland en Drenthe gaan... om daar te genieten van de frisse zee en de gezonde boslucht? De vakanties worden onder de noemer Actie Frisse Lucht georganiseerd door Humanitas. Verslaggever Gerrie Bos liep een ochtend mee met de Rotterdamse vrijwilliger Marja van der Graaf... die gezinnen bezoekt en kinderen werft voor deze vakanties. Ze is deze keer op pad in de wijk Schiebroek-Zuid. Ik ga op bezoek bij een familie met vier kinderen in de leeftijd... 4 tot 13 jaar. Dat zijn mensen uit de balkan. Het is wel even zoeken hier, hè? tussen al die flats. Het ja. zijn typisch van die flats met schotelantennes. Was op de balkons. Maar we zijn in de buurt. Ja, ja. we zien daar de washang van de familie. Het is wel een keurige wijk. Het, uh, het ziet materieel aardig uit. Maar er zijn vaak ruzies hier. Die ook op straat uh, zichtbaar worden. Politie. Hallo. Hallo, hier is Marja. Goedemiddag. Ik wil het even Terwijl ik aan de koffie zit, kijk ik de flat is rond. Die is enorm schoon, opgeruimd. Er hangt een schommel naar de keuken. Er staat her en der speelgoed, een computer voor de kinderen. Het is een gezin waar alles goed op orde is, zo te zien. Het zit er zo aan, ja. Deze familie Petrovic is het laatste gezin dat Maya van der Graaf bezoekt. En dan is ze klaar voor de meivakantie. Straks gaat ze uh, haar gegevens van de kinderen overdragen aan Gerda Hendricks. Die is coördinator van Humanitas Rotterdam en regelt alles rond de vakanties. Nou Gerda, ik heb vijf gezinnen nu om over te dragen. En er komt er nog eentje. Dit zijn kinderen die dus teruggevraagd zijn bij hetzelfde gezin als vorig jaar. En dat is in dit geval ontzettend fijn, want het is halverwege dit jaar... Uh, een uh, grote crisis geweest in het gezin... omdat moeder opnieuw opgenomen moest worden... in een psychiatrische inrichting. Ja. Twee kleintjes zijn uit huis geplaatst. Uh -huh. en, uh, en Johanna die is altijd overbelast geweest... met de zorg voor de kleintjes. Uh -huh. En dan is er nog een jongen onder. Die is wat zwak begaafd, maar een vrolijk jochie... Uh -huh. die ook heel veel op straat loopt. Uh -huh. ja. Nou, we zullen even ja. het boekje van Johanna doorkijken. Uh -huh. ik heb, hier heb ik de naam van het huis opgeschreven... Uh -huh. waar ze in zit en het telefoonnummer. Ja. Ze zit niet op school op dit moment. De school in Den Haag die zit vol. Jeetje. Dus het is heel zielig dat het kind niet naar school kan. Mevrouw Hendrik, zo'n overdracht als Maya nou geeft, van hoeveel vrijwilligers krijgt u die? Uh, van acht vrijwilligers. Ach, nee, het ligt wel eens een beetje aan, we hebben er acht of negen of tien. De mensen van wie de kinderen uh, op vakantie gaan met uh, actie Frisse Lucht, zijn dat nou de armste uit de samenleving? Uh, nou, je moet bedenken dat uh, Rotterdam is eigenlijk een heel arme stad is. En je kan echt zeggen dat er in Rotterdam echt, echt arme mensen zijn. Uh, die hebben bijvoorbeeld nauwelijks iets in huis. Alleen de meest noodzakelijke spullen. Dus uh, ja, het verbazen mensen zich altijd over. Maar dat is echt waar. Je hebt, uh, zeker die alleenstaande moeders, die, uh, die hebben het echt niet breed. Uh, wij hebben heel veel uh, ouders bijvoorbeeld die dus bij de sociale dienst zijn. En daar zijn we eigenlijk ook wel uh, heel uh, dankbaar voor. Bij de, de sociale dienst van Rotterdam. Uh, die betaalt dus uh, de vakanties van de kinderen die met actiefressenlucht meegaan. Je merkt toch wel dat de hulpverleners uh, echt de gezinnen aanmelden... waar ook de nood het hoogste is. Nou, dit, dit, uh, Deze jongen gaat al een aantal jaren mee. Zijn zusje heeft nu de leeftijd van zes bereikt. En zijn moeder vroeg, mag dat meisje ook mee? Maar ik, ja goed, die moeder ze is slecht aan toe, hoor. Het zou echt heel goed zijn voor die kinderen. Die is gewoon heel depressief. Die moeder depressief? ik ben 33, maar ik heb mijn leven gehad. Moeder had veel moeite zich ertoe te zetten... weer al die vragen langs te gaan. Dus ja. ze zit in allerlei instanties. Ja, ja, je, op de je weet toch alles? Detentie, las ik toen. De man in detentie, dat wil ze natuurlijk niet zeggen. Maar het is wel zo. Ja. Het is natuurlijk uh, sfeerbepalend. Vol donkerhuis, met aan de muur... veel vergane gloriefoto's van moeder... Een geseculariseerde Limburgse Marokkaanse vrouw. Met islam heeft ze niks, het is mislukt. Moet, nou, dit is echt komen. heel gunstig dat dit kind dus naar, teruggevraagd wordt. Dit ja, is zo belangrijk. Fantastisch als die mensen dat willen doen. Ja, dat is mooi. Ja, nee, het zou heel fijn zijn als dat meisje ook mee mag. Heel fijn. Er Zijn er nou ook nog ouders waarvan je zegt, die zou ik wel willen bereiken. Ik zou wel willen dat hun kinderen mee konden op vakantie, maar we bereiken ze gewoon niet. Uh, ja, ik denk wel dat je nog ouders hebt die uh, niet uh, de energie en de interesse hebben... Uh, om, om, om dit soort dingen voor hun kinderen te regelen. Maar zoveel hoef je er toch niet aan te doen als ouder. Je hoeft alleen maar zo'n vrijwilliger te ontvangen en iets over je kind te vertellen. Een aantal vragen laten invullen. Ja, maar je moet uh, toch zorgen dat, je, dat, het, dat het geld er komt. En je moet zorgen dat ze een koffertje hebben of, of zoiets... Je moet zorgen dat je op tijd bij ons bent, hè? dat de kinderen met ons mee kunnen. En je moet ook weer ze komen ophalen. Dus er wordt toch wel enige inzet van de ouders gevraagd. Ze moeten hun kinderen aanmelden als ze het jaar daarna weer willen dat hun kinderen mee op vakantie gaan. Ja, enzovoort. Dus er is nog een laag gezinnen in Rotterdam, in de grote steden waarvan je zegt... en die kinderen hebben het zo slecht, die worden zelfs door hun ouders niet gratis op vakantie gestuurd, want met de ondersteuning van de sociale dienst... kan je bijna zeggen dat het gratis is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Doet u nog moeite om die ouders dan toch wel zover te krijgen? Want u krijgt ze misschien wel aangemeld via sociaal werkers. Wij krijgen inderdaad regelmatig ouders van kinderen aangemeld... die dan toch op een gegeven moment zeggen, nee, wij doen het niet. Wij willen het niet. Ja, dan is het toch aan de ouders. Dat, dat moeten we dan respecteren. Die pasjes kan je vinden. Terug naar de familie nee, Petrofi. Dan ga je toch ja, vast vraag stellen van de voorkant van het boekje. Marja vult voor alle drie de meisjes een boekje in. Kiki en Natasja gaan samen naar een gezin in Drenthe... waar ze al eerder geweest zijn. Natasja ja. zit... Zit op de Stephanie School. Jelena, van 9 gaat voor het eerst. En dan ook nog naar een nieuw onbekend gezin. Best spannend voor haar. En uh, Jelena, die zit ook daar op die school, die hè? Die zit ook op dezelfde school. Groep. En dan 6, blijkt waarom deze Servische vader 8, zijn dochters... 8, 8, 8. alleen op vakantie naar Drenthe stuurt. Hun buurtschool is een zwarte school. Ja. En zo leren ze geen Nederlandse ja. kinderen kennen. Bij mijn zootje in de klas zit geloof ik geen Nederlands kind. Dus echt uh, een beetje... buurt. Maar dat is dus wat je wel... Jullie wonen al heel lang in Nederland. Ik, bedoel, ik hoor helemaal geen buitenlands accent. Mm -hmm. U werkt hier al jaren. En u heeft hier... Die kinderen zijn in Nederland geboren. Ja. O, okay. En toch is het ontzettend moeilijk voor jullie... om in contact te komen met Nederlanders. Ja, nou, die zijn er hier niet, mevrouw. Deze familie heeft ja. dus een heel eigen motief... voor de vakantie van ja. hun dochters. Ze kunnen zich zo de gewoontes... van Drentse, Hollandse families eigen maken. En ja, dat vind ik belangrijk... dat mijn kinderen dat ook meekrijgen dat het in Drenthe een beetje anders is dan hier in Rotterdam. Oh, misschien trouwen ze morgen, maar dat weten ze alvast een beetje. Wereldoriëntatie. Ja. Yes. Terug naar Gerde Hendricks. Staat u erbij als de ouders de kinderen uitzwaaien? Ja, want de, de ouders moeten zich altijd bij ons melden. Want uh, dat is altijd best wel een heel stressvol gebeuren. Uh, als, als het de tijd is dat de ouders er uh, hadden moeten zijn... en er zijn de ouders nog niet, dan gaan we bellen. En uh, ja, soms zijn die mensen het vergeten. Of soms uh, ja, is het kind ziek geworden en hebben ze dat niet afgemeld. Dus heel vaak uh, moeten we dan op het laatste moment... Uh, nou ja, proberen we nog een oplossing te vinden. Dus de kinderen worden nog gauw thuis opgehaald. Of, uh, nou ja, of kinderen komen er nog wel in een taxi alsnog naar ons toe. <laughs> Dus uh, dat geeft me ook nog wel eens een half uurtje vertraging, tot grote ergernis van de ouders die er allemaal staan te wachten dat kunt eindelijk weggaat. Maar uh, ja, zo, zo gaat dat dus. Goed aan de Bedankt aan kinderen. En succes met de baan. Dat gaat echt mooi. Tuurlijk wel. Liefde erin. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Ja. Ja. Ja buiten vraag ik Maya of dit gezin nou wel helemaal hoort bij de actie Frisse Luchtgezinnen. Het lijkt ze allemaal zo goed te gaan. Uh, het klinkt allemaal heel geweldig zoals we hier nu zitten. Maar ik weet dat de verwijzer was de school. En het is toch wel zo dat die kinderen best wel veel botsingen hebben met andere kinderen. Sociaal gezien is het heel positief dat ze ook in andere gezinnen leren hoe je conflicten oplost. En hoe je gewoon het leven inhoud geeft. Dan, dan alleen van deze vader en moeder. Omdat die toch vrij geïsoleerd in de samenleving staan. Ze doen reuzen de best, maar uh, toch mis soms de aansluiting met de Nederlandse vormen. Ja, de manieren van de omgaan. Maar wat wil Humanitas zelf bereiken met deze actie, frisse lucht, vakanties? Wij hopen eigenlijk dat de kinderen eens even uh, weg zijn uit hun eigen omgeving. Even die zorgen, ook, die ze dus natuurlijk wel mee voelen. Dat ze het eventjes los kunnen laten. En ook wel dat ze een goede herinnering houden aan, uh, aan een hele ontspannen, plezierige tijd. Waar liefde voor ze was en uh, waar leuke dingen met ze gedaan werden. En nou, maar, daarbij mee. geef je ze dan zwaar een rugzakje mee. Ja, ja, dat ze opgewassen zijn ook wel tegen alle problemen waar ze ook thuis wel tegenaan lopen. En ook voor kinderen in Den Haag en Amsterdam organiseert Humanitas deze gesubsidieerde logeervakanties naar Drenthe of Zeeland. De gastgezinnen worden geworven door de stichting Europa Kinderhulp.